Jongens, zijn die daar doven of wat? Druk eens op de bovenste bel, Karinneke. Ah, nu hoor ik iemand de trap afkomen. Ja? Oh, u bent het commissaris van In. U kent mij. Niet zo bescheiden zijn, heel brugge kent u toch? U komt zeker voor mijn man. Dan moet u eigenlijk op de onderste bel drukken. Dat is die van zijn praktijk Ja, dat hebben we gedaan, mevrouw van der Weijden Maar er kwam geen reactie Hij zal weer naar zijn klassieke muziek aan het luisteren zijn Met zijn koptelefoon op Ach. Dat doet hij de laatste tijd nogal veel Maar dan hoort hij natuurlijk de bel niet, nee. hè nee. Kom maar binnen Dank u wel Dank u Chris Oh god Er is iets met hem Commissaris. Karin, bel de honderd, vlug. Hij is dus eerst neergeslagen met die kandelaar en daarna heeft hij een hartaanval gehad. Ja, ja, dat is uh, wat de dokter van de honderd gezegd heeft. Ja. Waarom is de wetsdokter hier nu ook? Dat is gebruikelijk bij een verdacht overlijden, mevrouw zeker als er duidelijke sporen van geweld zijn. Oh, natuurlijk. sorry dat dat ik moeten weten als vrouw van een advocaat. Ja. Um, zal ik u nog iets halen om te denken? ik zou even boven willen gaan liggen, als dat mag. Oh, natuurlijk mevrouw, natuurlijk doet u maar. u moet niet meteen een verklaring afleggen, hoor. als het niet gaat, we begrijpen dat het voor u een harde klap moet zijn. ja. ik kom zelfs wel terug. Ja, excuseert u mij? ja, doet u maar rustig. zeg. Waar gaat ze naartoe? Ja, even bekomen, hè. Hoe zou het gezellig zijn? Je zit boven in de keuken, bezig met van alles... ...en ondertussen wordt uw man beneden neergeslagen en vermoord. Dat is niet alles, hè. Dat is nog niet zeker, hè. Ik heb anders de indruk dat ze het allemaal nogal rustig opneemt. Geen tranen of... Jan, ze is jaren verpleegster geweest. En ze weet dat haar man een zwak hart heeft. En dan nog... ...iedereen neemt dat op zijn manier op. Wat is Waar is het hier ergens te uh, doen? Nee. Uh, uh, daar links beneden, trap je af, de commissaris is er al. Wat wist ze verder nog te vertellen? Dat van der weiden aan het uitbollen was. Hij nam bijna geen zaak meer aan. Ja, hij had maar twee afspraken voor vandaag: eentje vanmorgen om 11 uur en één straks om kwart na vier. Oude cliënten, kent dat? Voor kleinigheden volgens haar. Heeft uh, dokter Dupont al iets concreets gezegd? Volgens hem heeft Van der Weijden door die koptelefoon niets gehoord. Uh -huh. en is hij onverwacht langs achter benaderd. en dan neergeslagen met die kandelaren. Uh -huh. Maar voor de rest geeft hij de dokter van de mug grotendeels gelijk. Uh -huh. Eerst die slag en dan de hartverlamming. Uh -huh. Dat betekent dus dat er hier iemand is binnengeraakt met een sleutel. Ah ja, want mevrouw Van der Weijden heeft de laatste twee uur boven gezeten. en ze is pas naar beneden gekomen toen wij aanbelden. Jongens. Uh... Jongens, zie eens wat ik hier gevonden heb. Voor het bureau van meester Van der Weijde het Rongo tablet. Wat, oh, wat komt jij hier ineens doen? Laat me ben, Elena, alsjeblieft. Wat is er met u gebeurd? Je ziet er zo zo beeld uit. Oh, niet op straat, laat me ben toe. Ai, kom dan. Wat is er aan de hand? Ja, maar dat kan ik u niet vertellen. Maar je moet me helpen, alsjeblieft. U helpen. Waarmee? Mogen ze me niet eens te hopen, Elena? Ik weet niet waar ik anders nog naartoe er zit kan. Er is toch niemand achter nee. u heen. Ja? Wie? Vertel dat op zijn minst? Nee, Hoe nou minder dat je weet, hoe beter Elena. echt wel geloof me. Maar help me nu toch alsjeblieft heb dingen gedaan waar ik spit van heb. Enorm veel spit, maar, maar, maar dan kan nu kunnen ik niet meer. Oli en je kan nog iets voor me doen, als alsjeblieft? Ja, wanneer. Je hebt het goed verkorven bij Dr. Dupont. Dat is even verbeteren. Hij met zijn jarenlange ervaring als wetsdokter. Ja, dat heb ik aan u te danken. Hè? Nu dat ik weet wat natriumcyanide is en dat het een geur van amandelen afgeeft als het pas toegediend is, moet ik daar wel mee uitpakken hè, als ik een kans zie. En dan wou je maar niet geloven, hè? Nee. Ho, ik heb er mijn expres niet mee gemoeid, natuurlijk, maar ik moet zeggen dat je, je heel goed uit de slag hebt getrokken. Dat maakt dus al twee vergiftigingen. Eén in de manege bij Van Kleven en nu hier inderdaad. Vermeulen, jij denkt dus ook dat die natriumcyanide in dat glas cognac daar opgelost was. En niet alleen dat. Ik kan u ook vertellen dat er een afdruk van de lippen van Meester van der Weijden op staat. Maar geen vingerafdrukken. Nog van hem, nog van iemand anders. Hij is dus gedwongen geweest om dat glas slecht te drinken. Yes, sir. Agent trek uw kontje eens in alsjeblieft, want ge hindert mij bij mijn werkzaamheden. Ah, het is ondertussen wel inspecteur neels geworden. Hoe? Gij zijn bevorderd? proficiat zich. Moeten we dan niet kussen of nee, zo? Nee, nee. Dank u. Dank jongens, jongens. We zitten hier met een verse weduwe boven ons hoofd. Kan het iets minder ja, uitbundig? Oké. Okay. Jan, wat zijn die dossiers met een rood kruis op? Geen idee. Misschien weet mevrouw van der Weide dat. Ze. Wedden dat dat dossiers zijn van wanbetalers. Mijn verzekeraar duidt die ook zo aan. Eh, uh, wat zegt die kandelaar hier? Wat? Ik zie hier maar oh. één soort vingerafdrukken staan. Oh. Veel kans dat die van mevrouw zijn. Of van de werkster of zo. Zeg, moet hier eens kijken wat ik hier nu gevonden heb. Die kaft komt me heel bekend voor. Ja, die kaft die komt dan ook recht van bij ons commissaris. Dat is het type dat wij een paar jaar geleden nog in de Houwerstraat gebruikten. Moet hier eens zien. Lees Dat is hier niks meer of niks minder dan het politiedossier van Frank Lernhout. Serieus? Ja? Laat eens zien. hier. Ja, dat komt inderdaad uit onze archieven heer Lernoud had dus wel degelijk een strafblad. Laatste feit dateert van begin 98. Inbraak bij nacht. Hoe komt dat hier terecht? Het schijnt dat Van der Weyden in de tijd dat hij schepen van sociale zaken was... nogal wat mensen aan een job heeft geholpen bij de politie. Heh. Misschien moet je maar eens uh, op mollenjacht gaan, hè, Van in. Voilà, ik ben hier voorlopig klaar. Wat is Heb ik hier iets verkeerds gezegd, ja? Karin, ik doe geen nee. moeite. Laat maar zitten, nee, nee. laat maar zitten. Nee, nee. Tot de volgende, hè? Ja, ja, ja. Tot binnen een goed half uur bedoelde, zeker, hè? Dat gaat hier nog wel een gang, vind ik, zin. Drie lijken op amper drie dagen. Allee, salut, hè? Zeg, commissaris, jij denkt toch niet dat ik dat dossier hier echt heb, Nee, erbij. natuurlijk niet. Ah. Doe me nu een plezier en ga nu maar eens zien of we Marijke van der Weijden al kunnen ondervragen.